Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En uh, ik zit hier gezellig in café Libertaria met niemand minder dan de enige echte Klaas. Was er Hoi, goede Goedenavond. En uh, Henk. Hallo. Hoi. <laughs> en uh, jij hebt weer wat uh, lekkere onderbuikgevoelens uh, meegeshowd? Ja, dit, het gaat van heet naar koud. Met uh, jou ja hoor. En uh, die gaat je flink uitleven op de hele participatiemaatschappij, uh, heb ik begrepen. Uh, natuurlijk, natuurlijk. Ah, dat, mooi. Dat, treft natuurlijk uh, dat treft de onderkant, dus zeker ook de onderbuik. Ja, ja, ja. En uh, wie er ook is, is uh, Jurien Koopmans. Yes, uh, daar ben ik, ja. Gezellig. Ja, je hebt weer wat uh, verse ambtenarenberichten? Absoluut. Het dus ja. wordt weer uh, lachen, gieren, brullen. En uh, ja, mijn naam is uh, Joon Jongepier En uh, ja, goed, uh, laten we gewoon uh, beginnen. Ja, we beginnen traditiegetrouw traditiegetrouwen met het goud, zilver en de bitcoins, de staatsschuld en de Fratility Index. Zullen we gewoon beginnen met goud en zilver? Zullen we beginnen met het uh, goud? Want uh, goud is onder de 1200 gezakt. Wow. Oh joh, is dat dus uh, erg? Ja, dat betekent dat mensen een ongelooflijk uh, vertrouwen hebben in het fiatgeld van de dollar. Ja, ah, maar zou ik toch ook weer uh, lekker inkopen? Ja, dat is lekker inkopen voor het goud, absoluut. Goud zit nu op 11,7050, uh, mm -hmm. uh, zilver staat ook enorm laag, uh, ik kan me nog herinneren dat het uh, boven de 17 zat en het is nu 15,695 en uh, jongens, olie onder de 80 dollar. Geweldig, <laughs> nou ik ga weer een auto kopen. Goed idee. Ja. <laughs> Maar dat goud, is zijn de laatste tijd ook niet berichten gekomen dat het goud juist een beetje onder druk staat? Heel veel van dat goud is goud op papier. Mm -hmm. En er worden nu heel veel daadwerkelijke goudvoorraden worden in twijfel getrokken. Of is dat, uh, heeft dat er niks mee te maken? Nou, normaal gesproken is het zo dat op het moment dat er, uh, de goudvoorraden in twijfel worden getrokken, dus dat er eigenlijk minder aanbod uh, is, uh, dat de prijs omhoog gaat. En ja, dat zie Nee, nee, nee, nee. De... dat is precies niet wat ik bedoel. Ik bedoel, de daadwerkelijke goudreserves die uh, opgeslagen liggen, die liggen de vuur. Er wordt zeg maar vraagtekens gesteld van landen zeggen, wij hebben zoveel goud. Uh, maar dat goud, dat, is, uh, dat schijnt er uh, soms niet eens meer te zijn. Nee, dan is het, uh, kijk, op het moment dat het er niet, uh, niet is, dan is de dekking van de munt is eigenlijk slechter dan... Uh, ja, dan zou je inderdaad denken dat die, die, die munten of van die landen waarvan de goudvoorraad wordt betwist... ...dat die heel erg gaan, uh, gaan zakken, hè? omdat het mm -hmm. vertrouwen weg is. Maar mm -hmm. dat gebeurt niet altijd, want vertrouwen is toch iets, uh, ja, iets heel menselijks. Hè? Er hoeven dus niet altijd feiten aan vertrouwen te grondslag uh, te liggen. Ja. Dat was een belangrijke zin inderdaad. Ja, ja, ja. ja nou, dan gaan we naar de bitcoins. ja Die staat op uh, 272 uh, eurotjes op dit moment. Die is weer aan het stijgen. Hij was eventjes, uh, had even een dip, dipje gehad, ja, zeg maar een inkoopmoment bedoel ik. Uh, hij stond dan deze week zelfs op de uh, 250 ongeveer. En nu is hij weer uh, omhoog uh, aan het krabbelen. En uh, ja, even kijken: de, de staatsschuld. Die staat op uh, nou, bijna, bijna op 460 miljard. Hij staat op 459,894. Ja, nog een soort getallen die heel snel gaan een kwestie van tijd, dus. Ja, dat is bijna 460 miljard. Ja. Fertility Index. Het is weer een nieuw uh, schooljaar. En uh, we hadden een aantal cijfers voor onze neus. En we dachten: van... Goh, wat. Uh, ik, we kennen de geschiedenis van deze grafiek uh, niet. Want zoals uh, vorige week hè, kwam het uh, AOV van de LP heel erg uh, scherp in beeld. En nu. Uh, nu hadden we in één keer hele andere punten in, in dalen. Maar wat bleek nou? Door alle paniek rondom de ebola... Eh, had de stagiaire de, de fertility index van het Bonobo-aapje eh, aangeleverd. <lacht> het Bonobo-aapje die zeer eh, bekend is... doordat ze alle problemen... Eh, als dat niet met ontvoering gaat... dan gaan ze... Oh, dan gaan ze met elkaar seksen om de stress weg te halen. Ja, ik kan wel wat zeggen over deze cijfers... maar het zegt niks over ons eigenlijk. Oké. Okay. Ja, het is, stagiaires moeten het nog leren. In dit geval wat het verschil tussen een bonobo-aapje en een mens is. Ja, ja. Blijft lastig. Blijft lastig. Ja, ja. ja bonobo-aapjes hebben altijd zin. Ja. En bij mensen... Moet je af en toe nog moeite voor doen. Ik weet ook niet of dit een uh, stille hint was om haar hart, uh, hart van achter te pakken, hoor. Maar uh, je weet het ja. nooit. Maar pro ik probeer me gewoon professioneel op te stellen. Dan, uh, dan zit alles safe, weet je wel. Nee, goed hoor. Laten we naar het uh, nieuws gaan. Uh, ja, ik heb hier uh, nieuws over Chinese ambtenaren. Want die kopen lijken. Ah. <laughs> Leuk, Leuk, hè? He? Uh, Nee, in C China heb je, nou ja, net zoals hier in Nederland hebben we ook het bonnenquotum gehad. En nou ja, crematoriums zijn in China van de overheid <laughs> en die moeten ook een quotum halen. Dus uh, ja, wat ze nu doen, dat is gewoon uh, lijken inkopen om dat uh, quotum te halen. Dus je ziet dat het ook in China, dat het hele uh, perverse prikkels geeft, uh, die quotums. Dat geldt ja. niet alleen voor Nederland. Maar je vertel meer. Nou ja, he, dus uh, je krijgt dan van boven, stel je bent een crematorium, je krijgt dan van bovenaf krijg je door de overheid een kwotum opgelegd. He, dus je moet ja, dan zoveel mensen gaan opvikken. daar komt het op neer. <laughs> en ja, als je dat niet haalt, dan heb je natuurlijk een probleem. Nou, dat betekent dat zij dus, uh, nou ja, graven leeghalen en die mensen uh, ja alsnog gaan, uh, gaan opbranden. Ja, dit is, dit is volgens mij het uh, toppunt van een maakbare samenleving. Uh. Nou en die ambtenaren die dan voor zo'n crematorium werken, die betalen een best goede vergoeding ook nog voor die lijken. Want ze okay. betaalden... 387 euro, en dan moet je, het Chinese prijsspel is natuurlijk niet helemaal te vergelijken met het prijsspel hier. Maar 387 euro per lijk. Oké, okay. ja, dan nemen ze ook een lijk uit het buitenland aan. Ja, geen idee. Uh, volgens mij maakt het niet zoveel uit. Want als ze uh, een lijk opbranden, dan hebben ze een lijk opgebrand. En ja, als ze voldoende lijken opbranden, dan... Uh, ja, het enige nadeel is denk ik, ja, euh, stel dat je nu een lijk importeert in China. Je zit natuurlijk bij het toppunt van een bureaucratische samenleving. Dus ja, dan euh, heb je volgens mij wel een probleem. Het levert ook niks op. Dus ja, het is, normaal zou het logisch zijn dat je betaalt om verbrand te worden. Of iemand mm. verbrand te krijgen. Ik bedoel, je produceert niks, alleen een bergje as. Ja, of zouden ze ook nog de, de ledematen eruit halen en die doorverkopen aan orgaanhandel of zo? Ja, je weet het niet. Uh, maar ze, ze kopen dus nu lijken van graven. Hè? Dan komt het op neer. Oh, dan zijn ze al uh, in ontbinding. Ja, ja, ja, ja, dus ja, dan ja. Kun, je, kun je niet meer de organen eruit uh, halen. Maar ja, ik weet niet uh, of, of dit nog perversere prikkels kan geven. Dat ze bijvoorbeeld op een moment uh, politieke gevangenen op zo'n manier. Uh, aan het einde helpen. Ik, ik vind het niet logisch, ik, ik, ik snap er totaal geen logica in, want het, het levert gewoon niks op. Het is overheid hè? en bij de overheid hoeven dingen ook niets op te leveren, maar ja, het ja. is natuurlijk wel zo dat uh, ook bij de overheid dat ze met KPIs werken, oftewel ze willen iets hebben waaraan ze, uh, kunnen, ze kunnen zeggen van uh, nou dit crematorium uh, presteert goed that's it, uh, dan uh, doen we maar een crematiequotum. Het zou mij niks verbazen dat het hier in Nederland ook nog eens komt. Ja, ik vrees me wel, ja. Um, ja, Klaas of Henk, hebben jullie nog wat op te zeggen? <tossimus> nou, ik heb uh, het hele verhaal niet meegekregen, maar... <tossimus> Oké, okay, laat dan maar zitten. <tossimus> ja, maar uh, wat ik, het laatste wat ik hoorde was dat er ook uh, crematie uh, zouden kunnen. Natuurlijk, op het moment dat een uh, GroenLinks'er... Uh, naar buiten gaat en die ruikt uh, om in de lucht hangen, dan uh, kan het ineens heel snel gaan. Dan, uh, ja, dan uh, komt er bureaucratie op iets heel uh, fundamenteels, namelijk het uh, begraven of het uh, cremeren van uh, je uh, overledenen. Ja, ik weet het ook niet. Ja. Nee, goed, joh, maar uh, dan gaan we naar het volgende bericht. Uh, want ik lees uh, nou weer uh, wat uh, gekkigheid. Ambtenaren op drift door afschaffing werkplekken. Oh ja. Oh jee. Ja. Raak ze naar warm. Je hebt geen recht meer op een werkplek. Weet je wat er dan gebeurt? Nee. Je kent wel van die bedrijven, die, die wat grotere overheidskantoren. Die hebben zo'n poortje. Hè? Die staan achter een poortje, dat kan open en dicht. Dat is een camera of een persoon, mannetje. Een vrouwtje die daar kijkt. Wat er nu gebeurd is, dat het poortje dat gaat open. Maar nou, laten we zeggen dat het poortje om half zes s ochtends open gaat. Wat nu gebeurd is, dat mensen om half zes voor dat poortje staan. Oh, oh. Zodat ze hun vaste, niet vaste plekje kunnen trainen. Oké. Oh, okay. Dat gebeurt er dan. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het grote menselijke leed wat er gebeurt. Ja, want kijk, als jij gewoon denkt van nou, het is nu half negen. Ik ga eens naar kantoor. Ja, dan is jouw plekje er niet meer. Mm. Je hebt tien jaar op dat plekje gezeten... En eigenlijk het enige wat je goed kon was op je plek zitten als ambtenaar En dat nemen ze je nu af. Mm. En, en sommigen worden daar zo door ontwricht dat ze gewoon ja, hun hele gezin, iedereen hun hele levensritme moet overhopen, zodat zij half zes voor dat poortje kunnen staan. Want mijn plek is mijn plek, al moet ik daarvoor, als sommige mensen nog naar bed moeten, voor het poortje staan. Mm. Oh, Zo gaat nice. het, dat is het leed, ja. Dus uh, mensen kunnen heel flexplekken. Het is dus een ideologie, dat is al, nou, waar het wordt geïntroduceerd, drama. <laughs> Men, wat, wat je dan ook ziet is dat de hoeveelheid prutserij neemt toe. En dan bedoel ik niet, zeg maar, inhoudelijk in het werk, maar gewoon, zeg maar, dan bedoel ik echt uh, een fotootje of een tekening van de kinderen. Want er zijn geen vaste plekken meer. Dus dan krijg je zeg, nou, je mag zeg maar niet met een plasje jouw territorium markeren. Dus er worden allemaal zooi, wordt er allemaal zooi geplaatst. Dus mensen hangen dingetjes op. Dat je, dat je echt weet van, oh, ik ben in iemand anders domein. We hebben wel flexplekken en niemand heeft recht op een plek. Maar deze plek is kennelijk niet voor mij bestemd. Wat gebeurt er dan? Ah. Ja, dat is, dat, dit is heel zwaar, want uh, ja. Ja, maar we zitten ook steeds met uh, andere collega's dan opgescheept. Ja, nou dat is de theorie dan. Dat is dan het risico. De mensen die gewoon zeggen van nou ja, ik ga nog steeds gewoon half negen naar mijn werk. En ik zie wel. Ja, die zitten elke dag bij andere mensen. Is dus niet meer een Jos en Edgar en juffrouw Janni met de koffie? Uh... Nee, nee, nee, nee. Die, nou ja, die mooi, die zie. allemaal om half zes als dat poortje opengaat. Daar sta, want ja, dat is eigenlijk wat er op neerkomt. De, je hebt gewoon een groep mensen die komen op tijd, te op tijd. Uh, rijdt de tram dan al, want uh, Jos die, uh, die vertelt altijd van ik uh, stond vanochtend bij de tramhalte. Ja, ja, nou, ja. Nee, ja, ja. Ja, ja, dat soort dingen kunnen allemaal kapot gaan. Ja, ja. Dat soort jarenlange ingeslepen patronen gaan compleet op de kop. Als een overheidsbedrijf van een grote, gaat zeggen van... ...ja, we gaan die, fle die flexplekken invoeren. Dan is een grote chaos. Mm. Je hebt bij die overheidsorganen heb je ook altijd de uh, ergonoom. Hè? Doordat, ja. Ja, dat, dat kennen niet alle mensen. Maar als je voor de overheid werkt, dan komt er ook een ergonoom langs... ...die gaat kijken of je tafel wel goed staat... ...en of je stoel wel goed is, want je, ja, je zou maar eens overlast... ...of last van je oh. zitgedrag kunnen krijgen. Dus de ergonoom, die ervaart gouden tijden. Mensen die lopen de deur plat... Om te zeggen, ja maar die millimeter hoe mijn tafel staat, of mijn stoel, anders dan krijg ik klachten, hoofdpijn, kan ik niet meer werken. Iedereen heeft excuses opeens van, alsjeblieft, ik heb een vaste plek nodig die precies is afgesteld op wat, wat ik nodig heb. Ja, zo gaat het. Dan krijg je helemaal gekke kussentjes en uh, muizen. Ja, dus mensen hebben jarenlang met een muis gewerkt, maar opeens komt er dan een trekbal. Ik denk dat ze met z'n allen gaan zeggen van ik heb PDD-NOS. Ja, ja. Ik kan niet tegen gek. veranderingen. Ik, ik, ja precies. Nou, dat hebben ze ook allemaal. Dat, ja. Iedereen heeft dat. Het is zeg ja. maar, de meeste mensen hebben PDD-NOS. Maar die kunnen zich aanpassen zodat niemand het doorheeft. En ja, dus, PDD-NOS is eigenlijk dat je niet tegen veranderingen kunt, maar het laat merken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja nee, maar nou, ik weet niet. In ieder geval als ik kijk naar die organisaties, want ik heb er enige ervaring. Maar, Hoeveel mensen dan opeens vroeg voor het poortje dan alsjeblieft op hun eigen vaste plekje kunnen zitten. Dan denk ik wel eens, nou mensen die niet tegen verandering kunnen, dat is de meerderheid. Ja, ja, ja. Want dit soort simpele, ik moet elke dag naar een ander plekje. Nou, dan, dan gaan ze gewoon, dat overleven ze niet gewoon. Ja, ja. Wat, uh, Henk, heb jij er nog een onderbuikgevoel bij? Nou kijk, het is natuurlijk zo, als ik op mijn vrouw wil kruipen en er ligt geen andere vent op. <laughs> hè, dan uh, heb ik mijn plekje wel uh, die avond. Nee, goed jongens. Nee, dan gaan we naar het, het volgende. Oh, dit is ook weer uh, lachen, gieren, brullen. Dit is um, ja, is, dit, dit heb ik even geplaatst uh, in verband met een uh, ook met een ander bericht. Het andere bericht dat heeft te maken met dat de, de overheid die gaat uh, ervoor zorgen dat er geen paspoortfraude meer kan gebeuren. En daarvoor hebben ze een speciale app gelanceerd. Oh, ik dacht ze schaffen paspoorten af. Ja, ja, ja dat zou de oplossing zijn. Ja, Het kan nog simpeler, maar voordat ik uh, aan dat bericht over die app ga beginnen... wil ik nog eerst even u uh, als luisteraar attenderen op een ander bericht... wat uh, recentelijk in de media geslingerd is, namelijk door uh, RTL... Want die zijn erachter gekomen dat er een vorm van paspoortfraude is uh, door Oost die door Oost-Europeanen uitgevoerd wordt. Uh, want ze kunnen hier in Nederland dan allemaal uh, subsidies toeslagen en andere gekkigheid uh, krijgen. En dan kunnen ze het nog een keertje krijgen door weer terug te gaan naar hun eigen land. Daar hun naam te laten veranderen en dan met die nieuwe naam weer een nieuwe toeslag uh, aan te vragen ja, dat in helder. Nederland. Dus, uh, zo gaat dat, ja. hè? En weet je, wat dan de reactie is, is dan... God, samen die vieze, smerige oplichters. Ja. In plaats van laten ze hem stoppen met al die onnozele regelingen. Ja, precies. Ik bedoel... wat, wat er nu gebeurt is eigenlijk dat eerst via heel veel ingewikkelde belastingen, wel meer dan drie dozijn, als ik het goed heb, wordt er zeg maar allemaal geld uit het Nederlandse portemonnee gehaald. Ja, en dan vindt er gewoon iemand een manier om dat in zijn eigen portemonnee te lanceren. Nou, meestal wordt dat door de overheid gedaan. Maar nu wordt het gedaan door mensen ja, die niet uh, bij de overheid horen. Dus ja, dan is het, uh, dan is het bonje. Ja, en eigenlijk het, de, de logische conclusies zijn van nou, laat het geld gewoon in de Nederlandse portemonnee zitten. Dan kan er ook niks mis mee gaan. Ja. Ja, dan de enige manier waarop het in die buitenlandse portemonnee kan komen is ja, door een illegale daad. Zoals beroving of uh, ander iets. Maar of door een vrijwillige transactie. Dus dan, dat nou, en ene mag niet. Hè? Zelfs niet in een libertarische samenleving. Mm -hmm. En dat andere, ja dat is alleen maar goed. Dus, uh, dat, dus de oplossing lijkt heel simpel. Maar waarschijnlijk gaat de oplossing worden. We gaan heel veel ingewikkelde dure dingen... ...betaald door de Nederlander doen... Ja. ...om te voorkomen dat dit gebeurt. Ja, goed, dan heeft de, de overheid heeft dus weer... Een ...gigantische bedrag met geld... Uh, ...uitgegeven om een app te ontwikkelen. Want... Ja. Uh, ...met de, de, met de DigiD... Er kon gefraudeerd worden en met uh, de burgerservice nummer ook. En om dit allemaal te voorkomen hebben ze dus nu een paspoortscanner. Maar ja, je hoorde net al het, hoe makkelijk het is om een nieuwe paspoort aan te vragen. Ja. door in een ander land je naam even te veranderen. Ja. Als de overheid, als de overheid ja. een ICT-project doet, hoef ik het bericht niet te lezen, dan is het slecht. Mhm. Mm mhm. Mm nou, maar zelfs al zelf zou die app nog zo goed zijn. Het hele punt is alleen. Die hele fraude. De, tenminste, die, al, al die veiligheid tegen fraude. Uh, zou niet eens hoeven. Als je gewoon. Als, die, als je geen toeslagen geeft. Want daar komen ze voor. Daar frauderen ja, ze voor. Ja, dus Schaf gewoon al die toeslagen. en die uitkeringen. en hele zooi af. Dan hoeven we ons niet meer te beveiligen. tegen allerlei vormen van fraude. Nee. Hoe simpel kan het zijn? Maar oh ja, leg dat eens een Keynesian uit, hè? Keynesian? Uh, Keynesian, ja. Yeah. Nee, goed. Dan uh, gaan we naar het volgende bericht. En dan gaan we ook weer naar, uh, ja, naar Bulgarije. En dat is een bericht die bestemd is voor Klaas. Hoe oh, is dat? Zo ja, neemt, Bulgarije ja. wil over drie. Dat ik ben daar een paar keer ben geweest. Ja, over drie jaar oh. invoeren. <laughs> hè? Ja, oh, wil, de over de drie jaar willen ze de euro invoeren, ja. Ja, ja. ja, ik heb nog even, ik zag het vanavond, ik heb, nog een, ik heb zelf even in Bulgarije navraag gedaan. En die wisten van niks? Nou, ik heb nog niks terug. Ja, het is al uh, laat, hè? ik las het vanavond pas. Ah, okay. Maar uh, ja, wat ik wel kan zeggen is, de, ze hebben daar de LEF. Uh -huh. En de LEF is al sinds jaar en dag in een vaste verhouding tot de euro. Uh -huh. nou, het is eigenlijk is het een bijna een formaliteit. Ze hebben uh, eigenlijk al een soort, yeah, net zoals dat wij de euro had een vaste verhouding tot uh, de gulden. De gulden had een vaste verhouding tot de markt, die was aan elkaar gekoppeld, dat bedoel je, ja. Ja, ja, ja. maar de, de gulden had ook, uh, zoveel gulden werd een euro. Dat was op een gegeven moment vastgelegd en toen kwam die munt en toen werd dat gedaan, die verhouding werd gedaan. Mm -hmm. Nou, die verhouding hebben ze ook met de uh, Bulgaarse LEF gedaan. Maar in plaats van meteen die stap te doen, hebben ze daar gewoon 6, 7 uh, jaar tussen gestopt. Dus die munt is al, sinds jaar en dag heeft die al de, dezelfde verhouding met de euro... En ja, nou dat gaan ze dan straks formaliseren, met uh, ja, dat ze gewoon de echte euro gaan gebruiken. Mm. Wat, ja. wat, uh, wat vindt de gewone Bulgaar daarvan? Kijk, zij hebben eigenlijk alleen maar baat bij uh, de vrijhandel. Zij uh -huh. dus, uh, ja. even vanuit de, de zelfstandige Bulgaar denk, dus niet uh, de analfabeet die hier gratis uh, dingen komt consumeren. Maar gewoon een normale Bulgaar die er ook niet over piekert om in Nederland te gaan ondernemen, want daar is helemaal geen ondernemersklimaat. Die heeft enorm veel baat bij om gewoon makkelijk over die grens te gaan met spullen. Gewoon handelen. Ik, ik maak iets, jij wil het hebben. Dan willen ze niet te veel rompslomp. Dat heeft enorm veel voordeel. En al die uh, controles zoals rookverbod en zo, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. En daar, daar redden ze zich ook van mee. En dat, dat komt allemaal goed. Maar ze willen gewoon kunnen handelen met elkaar. Uh, niet te veel documenten, niet te veel ellende. Want hoe dat ging, hè, die grenzen... Met die landen die niet bij de euro, uh, ik, ik weet niet of jullie daar was met, voor de grap, met, ik ben daar met de auto een keer langs geweest. Maar als je met de auto zeg maar naar de buitengrens van Europa rijdt, dan heb je daar bij sommige overgangen, heb je gewoon kilometers lange vrachtwagens toe te staan, die allemaal individueel worden gecontroleerd. De kosten en de energie en de moeite om met vracht de EU in of uit te gaan, legaal, mm -hmm. is, is enorm. En uh, ja, als je, om daar af te zijn, dat is heel wat waard. En dan slik je gewoon die rest maar. Plus dat, ja, de kans dat uh, Bulgarije zeg maar, een grote betaler gaat worden in de EU, is heel klein. Dus ze hebben niet veel te verliezen. Het is niet zo dat ze uh, kunnen naar Bulgarije kunnen stappen en zeggen van nou, uh, we verwachten dat jullie een flink deel van de, onze begroting gaan invullen met het uh, geld uit jullie economie. Want zo werkt dat niet. Dus zij gaan ontvangen. Dus ja, ze gaan ontvangen en ze hebben vrije handel. Alleen die vrije handel zouden ze dat doen. Nou, de manier waarop wij de EU hebben opgezet is dat ze ook gaan ontvangen. Nou prima, waarom niet? Dat heeft in hun buurlanden heeft dat heel goed gespeeld. En uh, het, het, het heeft ook voordelen als je... Ja, het is, uh, ja, ik zie het liever niet dat het op die manier gebeurt, maar... Uh, bijvoorbeeld uh, sommige stukken van Joegoslavië die al zijn toegetreden. Nou, daar liggen prachtige snelwegen. Je rijdt geen kip. Ja. Maar je kunt, uh, ja, je kunt daar echt vliegensvlug doorheen rijden als je zou willen. Ja. Nou, dat is allemaal met Europees geld gedaan. Nou, en dat, uh, dat gaat dan weer hand in hand met de machtselite daar. De, de ene boer zit in de politiek, de andere zit in een bouwbedrijf. Nou, zo, gaat het, zo gaat het in Nederland. Hè? En, maar ja, als het in een ander land gebeurt, dan lijkt het wel een Bananenrepubliek. Maar dat gebeurt net zo goed in Nederland. Hè? In Nederland heb je ook gewoon de ene familielid in de politiek, de andere in een bouwbedrijf. Nou, dat heb je daar ook. En zo wordt het, ja, dat is een hele grote, succesvolle manier om enorm veel gemeenschapsgeld uh, binnen te harken. Nou, en ze zitten allemaal klaar. Hè? De, de grote projecten staan al klaar, de machines staan al klaar. Uh, dus dat geld dat moet, uh, dat, uh, moet ze maar snel die kant op, denk ik. Ja, en daar mogen wij dan voor betalen, hè? Ja. En de Bulgaren, de Bulgaren zelf ook. De Bulgaren ja. betalen er zelf ook voor. Ja, het is uh, de, de, degene die ervan profiteren, dat zijn er maar weinig. Ja. Maar de gemiddelde Bulgaar die uh, profiteert enorm. Gewoon een ondernemende Bulgaar profiteert gewoon van die open grenzen. Dat je gewoon zonder al te veel moeite. Ja, want dat, dat, dat is eigenlijk wel een beetje zo, want ze hebben de EU of de euro nog niet. Maar dat is gewoon een, een formaliteit die erbij hoort. Maar uh, volgens mij begin dit jaar. Zijn die grenzen echt helemaal open gegaan? Nou, dat is gewoon enorm goed voor een uh, ondernemende Bulgaar. Mm -hmm. Dus die heeft, die heeft gewoon iets, dan heeft hij contact in Nederland, en Duitsland. Nou, nou, dan wordt gewoon goed handel gedreven. Yeah. En daar, daar wordt iedereen beter van. Dus die open grenzen, dat is wel, uh, ja, dat is iets, uh, dat weten we ook wel. Dat, dat wil je graag hebben en dat willen we ook allemaal behouden. Alleen die rest, ja, die rompslomp eromheen, uh, die willen we graag, uh, daar willen we graag vanaf, yeah. de EU. Yeah. Ja. Nee, goed hoor. Ja, daar heb ik hier uh, nog een uh, bericht te liggen. Dat is uh, gemeente vrezen het wc eend effect in nieuwe WMO. Ja, dit klinkt heel raadselachtig. En het komt van Henk. Uh, waar is Henk? Henk. Henk. Henk. Ja? Oh, Henk. Ja. <laughs> ja, daar is Henk, jongens. We hebben hem gevonden. Ja. Uh, laat ik op een de, de wc-eent-effect. Wc uh, uh, kun je ons uitleggen wat het is? Nou, ik kom inderdaad net van het toilet af. <laughs> dus daar heb je het wc-eent-effect. Uh, ja, hey, is dat het zo dat, dat je, je, als je je broek op heist, dat dan per ongeluk... dan wip je zo die wc eend mee en die blijft dan achteraan je broek hangen? Nee, ja, ja, Het wc eend effect komt natuurlijk uh, voort uit de reclame van... Uh, Waarin uh, wij van WC 1. Oh, nee, dat is het uh, WC-blokje, sorry. Yeah. Ja. ja. Wij van WC Eend bevelen uh, WC Eend uh, aan naar, uh, naar zoveel onderzoek. Nou, weet je, we, we, we, we horen uh, met de noodgang op uh, de participatiemaatschappij af... die uh, officieel op 1 januari 2015 moet uh, beginnen. Mm -hmm. En... <laughs> Echt, iedereen is, is gewoon met, met de handen in het haar aan het rondrennen, terwijl uh, hun uh, onderbroek in brand staat of zo. De grote paniek overal, want uh, nou ja, het kwam als een slag bij heldere hemel uiteindelijk. En het is nu 7 november en we vragen ons nog steeds af van hoe gaan wij hier zo'n enorme snelle verandering invoeren. Dus wat er dan gaat gebeuren is dat je gewoon een aantal partijen... die beginnen zich al uh, te wantrouwen. Oké. Okay. En hier gaat het om gemeentebestuurders die zeg maar wantrouwen... hoe mensen straks in een zorgnetwerk terechtkomen. Want uh, ja, er zullen natuurlijk weer allemaal indicaties moeten worden gesteld en et cetera... En waar ze zeg maar <laughs> en wat er in de regeling eigenlijk vastbesloten ligt, maar waar zij voor vrezen, is dat uh, belanghebbenden zoals zorginstellingen zeg maar onderzoek gaan doen naar de klachten van de cliënt en daarmee een zorgindicatie gaan uh, afspreken. Uh, met uh, hoofdmotief uh, gewoon een eigen inkomstenbron. Ja. dus maar er wordt uh, nu even dan uh, uh, over uh, aan de bel getrokken. En uh, nou ja, we zien wel. Hey, goed joh, nee, ik heb hier ook nog een, een bericht. En dat uh, heeft ook te maken met het hele uh, participatiegebeuren. Uh, want de gemeente Tolen, die, uh, die gaat participeren, belonen met geld. En niet zomaar geld, maar met een fictieve munt dat is, uh, ja, daar roep associaties op met de Positivo's, ken je die nog? Van Kooten en de Bie? Ja, ik heb ook iets van gezien. Ja, ja, ja. Nou, God, deze, onze God, de is, God is de beste, de beste hè? Onze God. Uh, nee, nee, deze munt heet uh, de, de Positos. En daar uh, zullen dan de, de, de participanten mee, uh, of de partisanen, hoe je ze wil noemen, die worden daarmee uh, beloond. En uh, ja, wat is er aan de hand met die munt? Het, is, uh, het zit voor acht ton Europese subsidie op die munt. Natuurlijk. Ja. <laughs> maar je, je kan er ook je sportclub mee uh, steunen. En uh, goede, goede doelen. Tenminste, er wordt onvrijwillig aan uh, goede doelen gegeven met die munt. <laughs> ja. Ja, uh, Henk, je, jij wist er meer over, hè? Nou, dit is een, zeg maar uh, zo'n pilot op de komende verandering. Waarin men meer. Uh, ...ja, burgerparticipatie uh, verlangt. En dit leidt een beetje op het idee wat ik ook voor Groningen in, uh, in mijn eigen hoofd heb. Maar waarschijnlijk heb ik wat ik in mijn eigen hoofd heb om hele andere redenen. En uiteindelijk zal dat ook invloed hebben op hoe het in de praktijk zou werken. En dat heeft ermee te maken met... Kijk, in principe uh, is het ook in belang van mensen die thuis zitten om gewoon het huis uit te komen. Dat, dat geeft gewoon invulling. Alleen waar het hier dan weer om draait... is dat er een aantal grote partijen zich gaan verenigen. En nou, die hebben dan een fotomoment. En uh, wethouder komt langs. En, uh, en uh, iedereen zegt al dat het een groot succes uh, gaat worden. En een aantal grote partijen. En mevrouw S. Maas uit de gemeente... Uh, ...Turnhout. Dat is dan waarschijnlijk de betrokken uh, bewoner... ...die niet eens in de gemeente Tolen uh, woont. Nee, Turnhout ligt in België. Uh, ja, maar vlak over de grens. Maar dat is dan de excuusburger van het hele, hele project. En het verschil is natuurlijk... Uh, ...van hoe het um, er uiteindelijk uh, op die, uh, in een aan toe zou gaan. En uiteindelijk zullen de mensen die daar aan meedoen... Dat uh, gaan voelen door de communicatie. Hoe wordt het tegen jou als uh, vrijwilliger aangepraat? En in de meeste gevallen zal dat zijn alsof je een complete rampdebubble bent, waarmee je dus gewoon de helft van de communicatie mislaat. En dat, uiteindelijk zal dat weer een invloed gaan hebben op hoe, hoe gemotiveerd iemand zal zijn om iets te gaan doen. Mm. Weet je? En uiteindelijk kunnen de professionals. Het gewoon gaan verpesten voor mensen die, nou, die wel hulp kunnen gebruiken en hulp zouden willen bieden. En dat zit er in principe allemaal in gebakken. Maar het succes is eigenlijk al dat ze die subsidie hebben binnengehaard. Maar ik moet het echt nog zien dat er iets van de grond komt. Ja, ja, sowieso die hele munt. Ik vind het wel een, een, een raar iets, dat, uh, die postdoos. Ja, dat, dat zegt dus al aan dat er in ieder geval een, een 50-jarige vrouw... die, uh, nou, die altijd uh, redelijk goed geboorte uh, heeft. Misschien een ambtenaar wat creativiteit heeft uh, kunnen doen uh, in haar werk. Uh, nou, en die gooit al een term in als postdoos. Maar mensen die... <laughs> Mensen die in de bijstand zitten of wat dan ook, die voelen zich niet zo positief eigenlijk. Nee, nee, maar het is niet alleen nee. de naam hoor. Ik zit ook meer te denken aan, je kan er dan, uh, je bouwt positos op als je boodschappen doet. Ja. ja. wat kan je er eigenlijk mee? Kun je er überhaupt iets mee kopen? Er gaat sowieso gaat de geld naar je favoriete... Goede doel, dan mag je zelf uitkiezen. Ja. Ja. Dus het is niet eens voor jezelf eigenlijk. Ja. Het is een soort munt en daar, daarmee spaar je eigenlijk voor een ander. Voor je eigen ja. favoriete goede doel of zo. Dat, dat idee heb ik een beetje als het zo leuk ja. ja, er zit ook een pas uh, aan, uh, aan vast. Waarschijnlijk kun je dan, ja, uh, yeah. dat is wat hier in Groningen de stadjes uh, pas uh, heet. Dus je kan er wel iets mee kopen of zo. Ja, een beetje kortingen. Ja. ja. Kortingen bij, uh, bij bloemenaankoop, bibliotheek, et Oh, bibliotheek, jongens. Kortingskaart, uh, ja. <laughs> uh, het idee wat ik in mijn hoofd heb, is, uh, gaat trouwens meer over een uh, kleine vergoeding. Zodat je gewoon je week feestelijk af kunt uh, sluiten met, met een pizza. Als je in de bijstand zit. Ja. Nou, dat zal ook niet makkelijker worden om uh, dat uh, te doen, weet je wel. Nou, en als jij met een... Wat uh, goede acties in, in zo'n vorm een beloning krijgt. Ik denk dat dat een goede deal is voor iedereen. Ja, en dat hoeft ook geen tonnen uh, te kosten. En de andere, het andere idee wat ik heb is dat uh, mensen in de bijstand op die manier... hun eigen uh, opleiding kunnen uh, uh, bijeensparen. Ook door middel van punten. Dan laat je door je inzet uh, je goede wil zien. Opleiding, en... dat vind ik echt geweldig. Dat er een opleiding je ja. zit. Want ja, als er één groep is waar heel veel werkloosheid is, dan is het ons uh, jong opgeleide bevolking. Ja. <laughs> dus, ja. Geweldig. <laughs> die ja. hebben al een opleiding en die hebben geen werk. Ja, dat, het, het enige wat zij kunnen bijdragen is dat ze een opleiding hebben. Nou, hier, is, hier, hier zijn de nulbanen. Ja. Kunnen ze niet gewoon oh, een op... munt doen die dan gedekt wordt door een bepaalde hoeveelheid goud of zilver. Ja, ja. en dan krijg je dat als, als beloning, omdat je je hebt ingespannen, weet je wel. Ja. En hoe meer je inspant, hoe meer van die muntjes je krijgt. En dat geld wordt ook alleen maar meer waard. Dus uh, ja. Ja, wie weet, wie weet. Ja, ik weet niet of er ook een uh, koers... Ik denk zelfs niet dat er een koers aan de positose... Ja. Zou wel toch wel weer aan de euro's uh, gekoppeld ja, zijn. Ja, er zit al acht ton aan uh, Europese subsidie op. Dus uh, ja, <laughs> ja. <lacht> heb je het al. Ja. Weet je, het idee zit er wel ergens in gebakken. Maar er zit ook ergens in gebakken van dat je zo'n zo zo ring hebt van, van belanghebbenden. Ja, die zichzelf vooral aan het werk uh, hebben gehouden. En, en, en de, ja, de doelgroep die, die komt eigenlijk elke keer op de tweede plaats uh, te staan. Mm -hmm. En dat uh, treedt steeds meer naar voren eigenlijk. Ja, ja, ja. Er ah, was vandaag ook, uh, tenminste vandaag, uh, deze week was er ook iemand uh, heel veel in nieuws hè. Ja, de, de, de vader van de staatssecretaris. Oh ja, Joop, Joop. Eh, oh, ome Joop. Ja. Een verhaal van ome Joop. Ome Joop. Ome Joop, nou... Ja, zandzakken voor de deur. Nou, dat is echt iets, zeg maar, nou, waar heel veel mensen uh, op gehoopt hadden. Hè? Hè, dan wordt er gezegd van, het zou jouw uh, ouders maar zijn die in het verzorgingshuis uh, terechtkomen. En wat bleek? Nou, Joop, uh, ja... De ouders van Martin van Rijn, die van VWS is uit mijn hoofd, staat ik er thuis. En volgens mij gaat het ook hè, over de zorg. Uh, Martin van Rijn, zijn moeder, is dementerend. En die zit dus uh, ergens in een instelling ja, waar ze het al niet meer kunnen bolwerken. En ik denk al dat de instellingen zo ver zijn, inderdaad. En uh, dan kunnen dus dementerende ouderen Drie uur onbewaakt uh, in een kamer uh, zitten. En dat, dat is ook een situatie wat steeds meer de praktijk wordt. En in die, in die drie uur gaan de lichamelijke functies. Gewoon op een uh, langzame tempo verder. Dus dan uiteindelijk druipt de Irine gewoon langs uh, de benen. En uh, de uh, vader van uh, Martin van Rijn, Joop. Die wel van uh, de moeder van uh, Martin Verrein houdt. Die uh, komt dus, uh, en hij is ook al ver over de tachtig. Die uh, komt dan dagelijks om uh, in ieder geval van zijn vrouw en uh, de twee uh, leuke dames van de afdeling. Waar ze het gezellig mee kunnen vinden. Om daar in ieder geval een oogje in het zeil te houden. Omdat het personeel het al niet meer kan uh, bolwerken. En Martin van Rijn, die had uh, vorig jaar nog afgeroepen van... Uh, ...kinderen die moeten in ieder geval twee uur per week... een ouders bijstaan met mantelzorg. Maar dan blijkt je wel weer dat het uh, waarschijnlijk om een ander gaat. Dus niet iedereen. En zeker niet Martin. Maar wel uh, een ander. En dat ligt natuurlijk altijd lastig in de communicatie. En daarom ben ik zo, ook zo blij dat Joop uh, gewoon een held is... En gewoon denk, fuck die carrière van mijn zoon. Weet je, dit is gewoon niet menselijk meer. Mm -hmm. En die heeft gewoon uh, een verhaal gedaan aan uh, het uh, AD. En toen hebben ze nog geworsteld of ze er ook... Uh, volgens mij waren ze ook bewust dat het de vader van Martin van Rijn was. Okay. Die de interview deed. Maar ze wisten het zeker op het moment dat het ministerie... Een oud-redacteur van het AD... Uh, van het ministerie... die nu bij het ministerie werkt... even met het AD belde... om uh, het artikel zo te wijzigen... dat uh, in ieder geval... elke link met Martin van Rijn... vermeden werd... omwille van de privacywet. Oh, dan uh, dan werd die en, wet in één keer wel passen. Ja, uh, maar dat zijn dus... compleet Chinese praktijken. Ja. En het is ook... Uh, Mark Rutte die vanuit... Uh, Maleisië of All Places... zei van... Uh, ja... Het zijn alleen maar de negatieve berichten die de media halen over hoe het in de zorg gaat. Wat zijn al die positieve berichten dan? Waar zijn al die positieve berichten? Nou, ja, wat blijven die dan? Ja, ik heb tot vorig jaar in de zorg uh, gewerkt. Ja, er is niet zo heel veel positiefs meer aan. Het is nu gewoon uh, machinewerk, gewoon van de ene cliënt naar de andere gaan. En wie je bent en hoe je op dat moment in de vel zit, dat doet er uh, voor niemand uh, mee toe. En uh, het, uh, alleen de tijd en het geld is waar het om draait. Ja. En zo ver is het dus al. En het is dus zeker zo ver dat er gewoon te weinig personeel is voor het aantal cliënten. Dus, zijn er wel genoeg managers? Die zijn er genoeg, ja. ja dat uh, dat, uh, dat zou echt een probleem zijn. Als er uh, ja. als al die verzorgingstehuizen waar gewoon een hele duidelijke dagelijkse routine is. Ja, als er ja. niet genoeg managers zouden zijn, ja, dan waren het pas echt een problemen natuurlijk. Ja, die is er genoeg. En, uh, ja, we hadden zelfs een uh, locatiehoofd uh, nog op het laatst. Ja. Uh, nou, weet je... Wij hadden ja. werkelijk maar geen idee wat ze deed. Nou, ze deden niks productiefs, waarschijnlijk. Nee, uh, ze deden niks productiefs. Het niet zo dat ze een plasje gingen opruimen of een... Uh, nee, dat ja, nou, zei in ieder geval vervoer. niet. Nee. Zij in ieder geval niet. Haar voorganger heeft dat nog wel gedaan. Gewoon om een ja. statement uh, te maken, weet je wel. Maar zij, ja. kwam, gewoon, uh, zij kwam gewoon aanwezig. Dus en ze had... Uh, je zou bijna zeggen, ze had eigenlijk maar één taak. En dat is voornamelijk een roosters uh, vormgeven. En zelfs dat had ze nog uitbesteed aan een roosterbureau. Oh, cool. Ja, met als gevolg dat... Uh, nou, je weet misschien hoe vrouwen kunnen zijn als een rooster niet klopt. Dan uh, gaat er een uh, sirene af. Als het ware een, uh, een uh, moerdijkbrand. brandt. Uh, want er staat een uurtje verkeerd gepland. Nou, die mensen moeten dus nu helemaal met het roosterbureau in uh, contact komen. Daar waar je dus eerst nog gewoon met je leidinggevende wat uh, kon uh, passen en uh, meten. En dan raar je, de ja. leidinggevende zit dan in zo'n kantoortje de hele dag. En niemand weet wat ze in dat kantoortje doen. Ja, nou, uh, ze vergaderden ontzettend veel. Oh. En uh, de cliënten, werden, dat uh, werden ook nog wel besproken. Want was een revalidatieafdeling. Dus en dan moet je wekelijks, moest je dan uh, zo kort mogelijk... Uh, Kijken van wat is de staat en hoe snel kunnen ze naar huis. En uh, dat deed ze dan wel. Maar ik had ook al verhalen gehoord dat de cliënten uh, op de afdeling waren. En daar had de leidinggever nog niet eens de moeite genomen om, om hun een hand te schudden. Oké. Okay. Weet je wel. Dus dat, dat waren de verhoudingen. Dus ja, voor ons betreft, voor het personeel zat ze ook alleen maar voor die show ...en voor het aannemen van uh, nieuw personeel... ...en voor het eruit werken van iets minder nieuw personeel. Weet je wel? Zodat je ook nog nooit uh, een vastigheid uh, kreeg uiteindelijk. Dus uh, ja, op zulke bouwstenen kun je dus geen kwaliteit uh, bouwen. Uh -huh. En dat is wat er dus blijkt. Uh -huh. En uh, het frustrerende is dus ook... ...dat niemand de moeite neemt om het op te lossen. Uh -huh. ja? En uh, als je daarin werkt... ja. Kijk, het zijn dementerende mensen. En jij bent degene die voor een neus staat. En, uh, en jij krijgt een volle lading. En je hebt daar niet eens de tijd meer voor tegenwoordig, weet je wel. Gewoon lekker over je heen laten gaan. En uh, weet je, en, en die, die, eh, gewoon de frustraties kwijt laten. Dus nou, die mensen worden dan weer onrustig. En uh, moet, daar moeten dan weer medicijnen in. En dat is gewoon de staat van zorg op dit moment. Ja. Hoe, hoe denk jij dat het allemaal beter zou kunnen? Wat ik gewoon denk is dat... Uh, dat, uh, dat gewoon meer thuis... meer op thuisbasis... Mm -hmm. maar uh, echt op uh, wijkniveau... Mm -hmm. dat je in een wijk... gewoon je eigen zorgpools uh, opzet... en uh, al die schijven... van landelijke overheid... naar gemeentelijke overheid... naar grote instellingen... die allemaal van de menselijkheid... eruit weten te knijpen... dat haal je eruit... En je en je doet het gewoon echt op wijkvorm. Mm -hmm. Ik heb toen met de gemeenteraadsverkiezingen nog mee uh, van die debatten gezeten. In zo'n zorgcentrum ging dat. En dat ging dan over de zorg, hoe dat aangepakt moest worden. En dan hoorde ik dan wat voor bedragen dan van het Rijk naar de, naar de zorg gingen. En dat ging dan om honderden miljoenen. En uiteindelijk bleek dan dat er vrij weinig uiteindelijk bij degene terecht kwam die verzorgd moest worden. Dus uh, ja, ja die, die merkte er weinig van, van die grote bedragen. Maar dat bleef allemaal ja. een beetje plakken in... Uh, de bestuurslagen en zo. En ik, ik, ik had toen al een keer geopperd van... Joh, zou het niet beter zijn van dat de, die, die oudjes... die hebben een leven lang gewerkt... die hebben allemaal, allemaal belasting betaald... en dit is wat ze er uiteindelijk voor terugkrijgen. Zou het zou niet beter zijn als die honderden miljoenen verdeeld over al die oudjes... en dat die zelf de verplegers betalen die hun verzorgen. Of als het de mensen zijn een bewindvoerder of zoiets... Ja, wat je nu zegt ik ben ook wel benieuwd hoe, om wat voor bedragen dat gaat. honderden nou, miljoenen tot miljarden. Ja, maar ik bedoel, wat voor bedragen dat per individu gaat. Want als je dan kijkt naar hoe slecht iemand wordt behandeld, maar als je dan kijkt, van dat, dan denk je van, oh dit is zo slecht, maar dat is niet zo, dat, oh, dat is maar een budget van een tientje voor die persoon. Nee, uiteindelijk, als je naar het topbedrag gaat, dan is het voor die individuele persoon, als voor dat moment, wij spreken weet ik veel hoeveel, tientallen euro's, misschien wel meer dan honderd voor dat uur ja. beschikbaar, en dan denk je dat, dat slaat helemaal nergens op. Mm -hmm. En als, als je daar inderdaad meer zelf in kunt zeggen... Ja, ik, ik, er zijn genoeg... Ik zeg niet dat het moet... Maar als je zou willen... Je zou gewoon een ander land kunnen. Dan zou je zo'n koning kunnen leven voor de helft van dat geld. Ja, ze hebben eens berekend dat als je iemand dan... Uh, een jaar lang op een cruiseschip uh, zet... Dan... Doe dat alsjeblieft. Dat is nog goedkoper, ik, ik dat, weet je wel. Ik vind het heel tenenkrommend... Dat, het, zeg maar, dat mensen in hun eigen urine moeten liggen. Maar dat dat dan zeg maar, duurder is... <laughs> ja. Dan ergens gewoon als een koning leven. In een ander land. Ja. Dat vind ik zo vervelend. Ja, nou en zelfs het TBS is duurder dan uh, zorg. Je ja, ja, moet en... meer geld voor een TBS uitgetrokken dan voor de zorg. Ja, een TBS-kliniek lopen per dag vijf mensen rond die alle aandacht voor je hebben. Inclusief de advocaat. Ja. En uh, ja, dat was het. Ik geloof dat het per uh, cliënt is het ook wel iets van. Laten we zeggen. Heel. Ook iets van 100 euro per dag of zo. Maar dat. En dan, dan schat ik het al heel laag in. En uh, nou voor 100 euro in de dag zou ik al 10 uur kunnen werken voor dat loon. Ja. En in die tien uur, ja, de meeste mensen ja, ja. hebben geen 8 uur zorg nodig. Nee. Dus weet je, dan zou ik dus echt makkelijk één op één kunnen werken. Ja, ja, ja. ja. ja ik, ik weet nog wel in uh, Bulgarije. Toen las ik ook zo'n artikel over, uh, dat was weer met oudjes gedaan... Maar dat, ik zat toen in een sparie dus waar het uh, water uit de grond borrelt, dat dan helend is, of in ieder geval lekker warm. En uh, nou, daar, daar, daar hadden we een kamer en uh, we gingen drie keer per dag uit eten en er zat een uur massage bij en er was, mm. hadden we niet nodig, maar er was uh, medische staf aanwezig. En dat kostte me volgens mij 35 euro per dag. Mm. <laughs> dat sloeg helemaal nergens op. Dat, en dan lees je dat die mensen die in Nederland, ja, die, die betalen vele malen meer of er wordt veel meer helemaal in, die moeten in hun eigen urine liggen, compleet genegeerd, helemaal gaar gekookt, uh, gek voedsel, hè, wat al drie keer is gekookt en uh, vijf keer is getransporteerd. Nou, nah, dat is zo slecht, joh. Ja. Onverstelbaar. Ja, nee, maar goed, joh. Nee, er, er wordt nog meer geparticipeerd, hè. In, uh, in Gouda, er was een man die, was, uh, die ging participeren en die ging dan de blaadjes uh, vegen. Maar hij deed het al lang voordat Willem-Alexander dat woord uitsprak. Hij deed het al nou, zo'n 40 jaar, zolang hij daar woont... gaat hij iedere herfst gaat hij de blaadjes op de straat vegen. Want ja, ja. hij wil toch voorkomen dat mensen daar op hun snuit vallen. He, dat is, want het kan glad zijn en dan kan je uitglijden. Ja, ik kreeg een beetje een vreemde, vreemde indruk vanuit het artikel. Want er werd ook gezegd dat er dan was ingegrepen... omdat iemand anders die er ook woonde had geklaagd. He, dus dan was het misschien een te grote bult geweest of zo... Dan denk ik van, is dat dan waar? Kunnen die mensen niet met elkaar praten? Ja, ja. Maar het, ja, het klinkt een beetje raar... dat iemand die veegt straatjes zijn straatje schoon. Nou ja, hij, hij dan, veegt gewoon het pleintje schoon... en alles kwam op één grote ja. hoop... bij een, de ja. boom in het midden van het plein uh, te liggen. Ja, ja, ja normaal. En dan, uh, ja. Maar goed, ja, er kwam uh, iemand van de, de gemeente... die kwam er even langs... en uh, die kwam even een kijkje nemen... en die vond dat het allemaal niet moest kunnen. Ja, en, uh, goed... Wat kunnen we er eigenlijk meer over zeggen? In ieder geval, het was iemand van de gemeente en die vond dat er niet zo geparticipeerd moest worden. Nou, het is een oplossing. Vond ik wel geweldig inderdaad. Dat je, dat je dan maar de algemene opruimingsdienst moest bellen. Of zo. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat was dan de oplossing. Hè? Ze helft helemaal niet meer zelf vegen. Nee, nee. Ze... Ja, gewoon een, ja, en dan wachten tot het wordt opgelost. En dan, dat, dat vond ik echt heel fout. Nee, ik, ik dacht nou stif voordat het waar is, hè, dat iemand in de buurt heeft gezegd van nou ik heb, uh, ja die bult speel gewoon niet een probleem. maar kan hè, dat plein is even goed van zijn buren natuurlijk. En als iemand zegt van nou goed, als die bult daar ligt, dan heb ik dit en dit probleem. Ja, doe daar wat mee. Maar ja, de oplossing was dan, dan moest de algemene opruimingsdienst van de gemeente, moest het dan maar dus doen. Het toch ook zeggen van nou ja, we gaan het bij elkaar vegen, bellen de opruimingsdienst op en die gaat die bergbladeren ophalen, weet je wel. Ja, of de dag van het voorstel van, morgen rond een uur of vier ligt er een bult. Kun je hem ophalen? Eh, zie maar wat jullie doen. <lacht> ja, ja, ja. Maar je weet ervan, Daar er ligt... <lacht> morgen vier ligt er een bult op het plein. <lacht> dus zie maar wat er gebeurt. Maar dat, nu weet ervan, hè. <lacht> ja, dan krijg je bevestiging, gespreksbevestiging. Wij, u heeft ons op de hoogte gebracht dat er morgen rond 4 uur een bult zal zijn. Ja, maar stel dan dat er die dag geen blaadjes van de bomen zijn gevallen, want het was windstil. Ja. Hm. Nee, maar Henk, heb jij daar nog een typisch zonderbuikgevoel bij? Ja, ja zeker, weet je wel. Je kunt uh, tegenwoordig ook gewoon niet meer normaal klagen of er komt een ambtenaar je werk doen. <laughs> en wat nog het, misschien wat allergrappigste is, is dat ze ook gewoon iemand hadden kunnen sturen om die bult op te halen. Ja, <laughs> maar ze stuurde ja. iemand heen ja. om het ja, om alleen maar uh, repressie te doen. Ja, ja die, be die bergbladeren uh. ligt er nog. Ja, zo is het. weet je, ik denk dat dat ook de ondergang uh, van, uh, he, van, van de verzorgingsstaat is. Gewoon de, de enorme hoeveelheid handhaving erop. En... Ja, bij libertariërs ook. Ik merk het gewoon. Er zitten gewoon hele aardige mensen tussen die gewoon helemaal zat zijn van die handhaving. Ja. ja. Oh ja. Ja, ja dat, uh, zeker ja. Het is gewoon een behoefte ook om jezelf te handhaven. Oh. Als ik handhaving zie, van alle tien keer dat ik handhaving zie, dan nou mag ik blij zijn als er één keer is. Vaak is het nul keer. Dat er echt schade is of dat iemand last heeft. ja. Als ik handhaving zie, is het alleen maar een kwestie van er is een handhaven. Yeah. Als er geen handhaven was, was er geen probleem. Dan was nee. de wereld doorgedraaid. Was er geen één slachtoffer geweest, geen één schadegeval. Dan was er gewoon niks gebeurd. Dus het enige waarom ik... Vanuit, dat ik steeds al die handhaving zie, is omdat er handhavers zijn. Yeah. Dus lijkt mij het, het enige probleem is kennelijk dat er handhavers zijn. Als er geen handhavers waren, dan was er helemaal niks gebeurd. Nou, het gewoon, ja, had ik nou, gewoon doorgeleefd. Hey, ik zeg niet dat het af en toe niet yeah. gebeurt. Ik hou ja. ervan, ik, ik, ik, ik hou best wel van regels. Ik ben niet een libertariër omdat ja. ik in een regelloze samenleving wil leven. Ja. Maar nou, het, het ik heeft zie ook... heel veel handhaving, daar ja. gebeurt niks. Daar gebeurt het, niks. Heeft ook, het heeft ook te maken met de luxe die mensen gewoon zien. We hadden het de vorige week over dat vlees. Maar dit gaat gewoon over blad wat van een boom valt. Ja. En dat is nou iets wat bladeren doen. Ja. En wij hebben in de stad bedacht... dat gaan we bij elkaar harken, zeg maar. Ja. ja. En, uh, nou, ik kan me daar op voet sparen... kan ik mij nog uh, iets uh, bij voorstellen, zeg maar. Maar ja, wat er op welke manier ook... Uh, bij je buurman in het tuintje valt... ja, kijk, als je nou echt gaat storten... van, uh, weet je wel, je gaat er met een uh, kuilwagentje naar naartoe... kijk, je kan ook nog iets voorstellen van... Hè, dat je zoveel doet dat het blad uh, precies in dat tuintje komt. Maar door de wind. Dat, is, dat zegt dus iets over. Ja, uiteindelijk is, uh, accepteer je gewoon de natuur ja. niet. En als je de nee, natuur nee, ik niet had accepteert. Ook al ja. Ja. Als je de ja. natuur niet accepteert, dan krijg je dus alleen maar uh, beton. En ik ja. ben hartstikke blij hoor. Nee, precies, precies, want ja. ik, ben een, ik ben een scooterrijder. En uh, ik ben blij dat ze. Uh, niet, uh, Af en toe de, de, de blaadjes van de weg uh, uh, vegen. Want uh, ja, anders wordt het echt sperglad. Maar als ze het niet zouden doen, dan heb ik maar één keuze. Dus me gewoon aanpassen aan de situatie. Ja. En, en, en, en mensen weigeren dat gewoon te doen. Terwijl het is gewoon een natuurlijk iets bladval. Ja, ik, ik dacht ook, de, de logische uitvolging... Als dit helemaal wordt voortgezet, die overlaast en dan uh, handhaving is... Gewoon ja, dat er geen uh, geld meer is voor die bomen. Dus dan moeten de bomen gewoon weg. Ja. Dat, dat is ja. het enige wat kan gebeuren natuurlijk uiteindelijk. Nou. Dus als, uh, als, je dit, als je hier bij blijft betrekken. En het niet zelf oplost met je buren. Ja. En bedenkt van hoe kunnen we dit doen. Ja dan is er uiteindelijk. Ja er gebeurt maar één ding. En dat is gewoon dat uh, ja. de bomen gaan weg. Ik, heb, ik, ik heb nog even dat zitten is, nalezen. Het, is, uh, het probleem was dus. Ja die, uh, er liggen bladeren op de grond. Meneer die uh, naaf bewoners veegt bij elkaar op grote hoop. Iemand heeft dus gebeld. En wat was dus de reden dat hij belde? Hij was bang dat als het te hard zou waaien... zou die bladeren zich weer over het plein verspreiden. En misschien in zijn tuin. En dat was dus de klacht. <laughs> maar het lag dus al verspreid over het plein. Het wordt alleen ja. op een hoop gedaan. Er is de kans dat het weer op zijn oude plek ja. terugkomt. Ja, ja ik, ik denk dat de hoop net iets dichter bij zijn huis was... Dan het gemiddelde Ja, maar dan hangt er wel van waar de wind vandaan komt, hè? Het verhaal ja. is sowieso, ja, het verhaal is sowieso kleinzielig. Ja, ja, ja, ja. Klein ja, in Assen in in heb ik gezien dat ze ontzettend ver op deze materie zijn. Want dit is gewoon burgerlijk drama, ja, ja. hè? En dan hebben ze gewoon, dan zetten ze in de herfst gewoon een aantal van die bakken neer. En dan kunnen gewoon bewoners het blad inmikken. Ja, ja. ja. ja. logisch. En dat is ook veel duurzamer. Ik heb al heel veel gesprekken gevoerd over deze week over van. Kijk, je hebt nu een situatie die kost ontzettend veel geld, en dan heb je alleen maar handhaving. Maar bijvoorbeeld met zo'n bak ook. Als je die bladeren goed weet te verwerken, dan zou je zeg maar met zoiets zou je zelfs nog inkomsten kunnen vergaren. Wat ik thuis altijd deed toen nog een tuin hadden gooi je ergens achter in de tuin, dan gooi je al die bladeren. En dan legt een stuk plastic met wat stenen erop. Ja, en dan had je ja. de volgende lente had je compost. Ja, maar zo zou zeg maar werk in de wijk zou veel rendabeler zijn. Ja, ja. als, je, als je dat blad weet te verpatten. Ja. Nou, dat heb je sowieso met afval. Afval heeft over het algemeen waarde. Ja. En wat we nu vaak hebben is inderdaad, we hebben handhaving en ophaling, waarvoor we al moeten betalen. En dan vervolgens moeten we ook nog betalen voor de dienst die ze leveren. Dus we betalen de mensen die het ophalen. En dat ze het ophalen, daar betalen we los nog eens voor. Dus ja. Je wat ik bedoel? ja. Dus je krijgt je het heel... heel ja. Sorry ja. Wat ja, en dat, dat is ook uh, steeds uitgegroeid. Hè? Ik weet niet uh, wat voor belasting uh, uh, het eerder uit werd betaald. Maar daarna is waarschijnlijk gewoon de afvalstoffenheffing uh, er overheen gekomen. En dan nog zeg maar nog de verwijderingsbijdrage voor een aantal dingen. Ja, het houdt nee. niet op. Nee, het is niet genoeg. En uh, voor dat geld uh, wat ik uh, moet betalen aan mijn uh, afvalstoffenverwerking. Uh, uh, daar kan ik dus in de week gewoon een retourtje assen uh, verhalen uit Groningen. Dus uh, ik, kan, uh, ik kan in de week, kan ik ongeveer even ver komen als, uh, als het ene vuilniszakje. <lacht> ja ja ja, ja joh, maar we hebben nog uh, ja. we hebben één bericht denk ik en uh, we hebben nog heel weinig tijd dus uh, we gaan nog heel even naar Amerika want uh, er waren de midterm uh, elections die dus uh, ja de republikeinen hebben dat gewonnen die hebben de, de meeste zetels senators en uh, noem maar op en ja de, de libertariërs waren er ook nog hè die hebben zeg maar op de hele balk, hebben ze geen streepje. Uh, de meeste stoelen waren voor de Republikeinen, er waren nog een paar over voor de Democraten en misschien één stoel voor de, voor de Libertariërs. En, maar in de staten zelf, daar uh, kan nog wel eens een beetje verschillen. Want in New Hampshire, waar ja, toch een hoge percentage Libertariërs wonen, daar hebben ze maar liefst 15 zeteltjes gewonnen. Niet slecht. Ja, van de 434. Oké. Okay. Ja ja, goed, het is uh, toch iets, hè? Wel energievloed uh, dat is het duidelijk dan. Ja, ja, ja, ja. ja. Er zitten uh, een flink aantal jongens bij die ook nog noodbeden in de Free State Project wonen. Dat is een uh, ja, aantal libertariërs hebben met elkaar een, een lapje grond en daar uh, wonen ze gezellig met elkaar. Dus, uh, okay. ja, dus uh, ja, we zijn hartstikke blij voor hun ja, Misschien kunnen we dat in Groningen ook doen. <laughs> ja, wordt uh, ja, woont toch al een hoge percentage, dus uh, Ja, nou ja, voordat we gaan uh, afsluiten heb ik hier nog even een aantal uh, evenementen die ik uh, nu ga voorlezen. Uh, we hebben een, een lezing in de Hogeschool in Saxon Saks, uh, Hogeschool in Enschede. Uh, er zal op woensdag 12 november een lezing gehouden worden die heet De Ondergang van de Verzorgingsstaat. En dat is allemaal op 12 november. Uh, heb je, dan is er ook nog een LP bijeenkomst, PS, uh, Provinciale Statenverkiezingen. Dat is op woensdag 12 november eveneens. Uh, en Dat is in Studio De Veste in Leiden. En dan is er nog een LP-borrel in Geldrop, Mierlo, waar dat ook mogen wezen. Volgens mij is het uh, Brabant of zo, hè? Dat is op uh, donderdag 13 november. En dan is er ook nog een European Students for Liberty webinar. En dat is gewoon op internet. Het heet uh, Picking Apart Spaghetti. En dat is op dinsdag 18 november om 8 uur op het internet. Zoek het maar even op op Facebook. Dan is er een LP borrel in Amsterdam. En dat is op 18 november in Café De Bekeerde Zusters in Amsterdam. En dat begint gewoon s'avonds. Dan is er nog uh, even, kijken, een, even verder in de toekomst een libertarische borrel in Amersfoort. Hey hey. Daar zal ik bij zijn. Dat is uh, bij Jeroen van Driel thuis. Moet je moet maar even opzoeken op internet. En dat is uh, op zaterdag 22 november, dus om 8 uur. En dan zal er in uh, Groningen ook nog een borrel gehouden worden. De plek en de tijd, dat is allemaal onbekend hè, Henk. Ja, natuurlijk. Allemaal geheim. We doen geheim over. <laughs> ja. Ja, het is in de laatste woensdag van de maand. En, uh... Ja, je moet gewoon uh, op de geur van uh, geilheid uh, afgaan, denk <laughs> Oké, okay, dan kom je vanzelf. Uh... Ja, bij ja. Ja. Ja, je, je mond. Je vergeet ja. trouwens Rotterdam uh, Johan, oh, die Die hebben een borrel op 10 november in uh, Café de Comédie. Oké, okay, ja goed dat je het zegt. Ja. Half acht s'avonds op een maandag notabene, dus je kunt al mooi aan het begin van de week dronken. Ja, goed dat je het hebt gemeld. Ik, ik zag hem hier niet staan op het lijstje, dus... Uh... Ja, nee, dit is in Rotterdam en dat is uh, de comedy dus, 10 uh, november. Okidoki, dan hebben we nog een libertarische borrel in Utrecht uiteraard. En iets voor de verandering op een zaterdag. Dat hebben we hebben speciaal gedaan voor de Groningers. Want ik klaagde altijd dat wij op de, in Utrecht altijd op dezelfde datum hadden. Dus daar moesten even veranderingen komen. Dus dat is op zaterdag 29 november om 9 uur. Let op, 9 uur. En als je... Ja, als je ons even benadert, dan kunnen wij even zorgen dat we nog ergens gaan indrinken. Ook bij het café van Henk Westbroek bijvoorbeeld, dat ligt er vlakbij. Maar uh, dit is in ieder geval de borrel in ieder geval in uh, King Arthur aan de oude Gracht 101. Ja, dat is op loopafstand van het station en we hebben een tafel gereserveerd daar, dus uh, ja, wees er gezellig bij. Nou goed, dat was het dan voor deze week. En ik eh, dank u allemaal hartelijk voor het luisteren. En ik zou zeggen, dames en heren, tot de volgende week. Doei. Doei. En de rest is al gaan slapen, zo te horen. het. Ja. Nou goed. Uh, op deze zender gaat uh, Revolution FM gaat, uh, ja, gaan verder met vrolijke muziek. En uh, dat begint nu.